Vrijwilligerswerk een deel van hun studieschuld kunnen aflossen. Partijleider Segers van de ChristenUnie komt met dat plan op het congres van zijn partij in Zwolle. Studenten zouden na hun studie op vrijwillige basis een paar maanden ouderen kunnen helpen of taalles geven aan vluchtelingen. Volgens Segers wordt het hoger onderwijs op die manier toegankelijker voor mensen met een smalle beurs. En tegelijkertijd wordt de samenleving er beter van omdat de studenten nuttig werk doen. Een officier van justitie die verzon dat hij met de dood werd bedreigd, wordt niet vervolgd. Hij raakt wel zijn baan kwijt, meldt NRC Handelsblad. De officier van justitie was belast met bestrijding van de georganiseerde misdaad in Brabant. Hij vertelde in de krant dat hij niet meer tegen de druk kon. En daarom verzonde hij een valse doodsbedreiging en meldde hij meld misdaad anoniem. Volgens de top van het OM hoeft de officier niet te worden berecht, maar moet hij wel ander werk gaan doen.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 16 weken. Uh... En OPZ natuurlijk. Hij is oh. open. Neem me oh. niet kwalijk. <laughs> wij, uh, wij krijgen een gewapper van de technicus dat uh, we al open zijn. De, althans, de microfoon is open. Nou, We hadden het net even over uh, uh, OPZ en Joop Berendsen. En daar zaten we al even mee te praten. Dus ik zou zeggen, schuif er maar gewoon in Zandvoort. Geen probleem. Dan gaan wij weer door. Zo is dat. Welkom. Goedemorgen, wel. Joop. Goedemorgen. Uh, een tijdelijke raadslid uh, geïnstalleerd. Vertel eens even. Uh, hoe is dat? Ja, Bob de Vries is uh, zeg maar als raadslid die is uh, ziek. Hij uh, heeft uh, zeg maar op medische gronden uh, gevraagd om uh, tijdelijk ontheven te worden van zijn raadlidmaatschap. Uh, en uh, hij heeft mij gevraagd, of liever zegt de fractie heeft mij gevraagd... om tijdelijk die plaats in te nemen. Nou, ja, ja, het is dit, jammer uh, natuurlijk dat hij ziek is. Uh, ik weet dat hij meeluistert op zijn vakantieadres. Dus uh, vanaf deze kant, uh, Bob, in ieder geval uh, beterschap. Ja. Gebeurt dit uh, vaak? Dat, dit, uh, dat iemand zegt, nou, ik wil tijdelijk even ontheven worden... wegens medische redenen of zo. En dat er dan iemand anders even... Ik moet eerlijk zeggen, dat weet ik niet precies. Uh, dit komt nu in ieder geval voor. En uh, de gelegenheid is er uh, om dat te doen... En, uh, dus ik ben benoemd voor een periode van 16 weken. Uh, dus 8, april, of, uh, 8 augustus dan uh, houdt officieel mijn benoeming weer, ja. uh, weer maar af. Maar stel nou dat het langer Amtshalte. gaat duren. Wil jij dan nog langer? Wil je langer raadslid blijven dan? Nou, dat dat is hangt gewoon, van de omstandigheden ja, af ook. Dat is op dit moment helemaal niet aan de orde. Ik nee. hoop dat Bob nee. weer snel goed herstelt en weer gauw weer weer goed beter is. Ja. En, uh, ja. beter is. Ja. en uh, 8 augustus, uh, ja God, dat is het zo. En dan zien we dan op dat moment weer, okay. weer verder. Maar ja. normaal gesproken neemt Bob dan uh, zijn positie. In, dus uh, geen probleem. En jij aarzelde niet om, uh, om, om, uh, om zijn plaats tijdelijk in te nemen? Nou ja, aarzelen, aarzelen. Ik, zeg maar, ik ben er voor gevraagd. Ik heb in de tijd heb ik mij uh, zeg maar, uh, beschikbaar gesteld om ja. op de lijst te staan van OPZ. Ja. En dan vind ik ook dat je daaraan uh, moet confirmeren. Dus als dan een beroep van de partij op je gedaan wordt, dan, uh, dan doe je dan dat. Dan ik dat. Het is de consequentie van het staan op de op de, op de lijst. De lijst ja. Ook dat, ja. als het ware. Ja. Ja. Uh, ik las in de, uh, in, in de krant, dus de media, uh, dat dus um, een van de redenen waarom Bob de Vries zegt, ik wil even uh, uh, tijdelijk er even uit, ook de spanning is in, in de politiek op dit moment, las ik. Nee, ik weet niet hoe hij dat ervaart. Uh, het is natuurlijk zo, ik, ik ben in 1984 ben ik uh, in Zandvoort komen wonen. En sindsdien is er altijd al wel wat rommel in de lokale politiek. Helaas moet ik eerlijk zeggen, want ik vind dat dat eh, niet hoort. Eh, je kunt het best met elkaar oneens zijn, maar je kunt op een normale manier met elkaar praten. En in belang van, denk ik, het de Zandvoort zelf en de mensen die hier wonen, is het, denk ik, goed om met elkaar eh, op een positieve manier te werken aan, aan oplossingen. En, eh, en dat kan. Eh, toevallig hebben we de afgelopen weken we een raadsvergadering gehad. Waarbij het ging over de bereikbaarheid van zeg maar, de hele regio. En waarbij eh, zeg maar, zowel de coalitiepartijen als de oppositie zich op een positieve manier gemanifesteerd hebben. En het ook eens waren met de motie die op een gegeven moment is ingediend. Ja. Dus het kan wel. Maar er zijn ook voorbeelden natuurlijk vanuit het recente verleden waarvan je denkt van moet dat nou op deze manier? Kan toch ook anders? En, uh, ja, dat hoort was... dan een beetje bij Zandvoort, geloof ik. Mocht... En dan moeten we vanaf. Ja, Mooi politiek antwoord, dank daarvoor. <laughs> uh, nou, het is niet alleen een politiek <laughs> antwoord. Ik denk dat het ook zo is. Ik bedoel, maar je kunt het met elkaar ik eens zijn. Ik denk dat iedereen en, het daarmee ja, eens ja, is hoe het zou. zou moeten zijn. Maar kennelijk, uh, nou ja, dat was in ieder geval iets wat uh, uh, Martjouw, in de media... Martjouw, media... Martjouw, nou, het stond ja. gewoon in de krant. Uh, jammer, maar we hopen inderdaad dat dat uh, weer goed gaat. Maar zelf merk je daar uh, um, ietsje minder van? Of zeg je, ik kan daar wat beter tegen... Nou ja, ik, ik kan natuurlijk niet voor Bob uh, praten. Dat moet u dan... Uh, dat moet u jezelf maar een keer komen vertellen. Uh, ik kan daar wel, uh, wel redelijk goed tegen. Alleen uh, ik vind wel... En dat blijf ik zeggen. Van dat we op een positieve manier met elkaar moeten omgaan. En ik hoop dat ik daar in ieder geval... Mijn steentje in, uh, in bij kan dragen. En als ik kijk naar wat we toch... Uh, als coalitie uh, en coalitiepartijen... Uh, toch met elkaar op dit moment... Uh, gerealiseerd hebben. En de mensen... Die realiseren zich dat denk ik niet altijd goed. Maar een van de speerpunten was zeg maar, het fatsoenlijk op orde brengen weer van de financiën in de gemeente. Nou, ik denk dat we daar op een hele goede manier mee bezig zijn geweest de afgelopen jaren. Als we kijken naar, naar bijvoorbeeld de WOZ-belasting. Eh, mensen realiseren zich dat misschien niet. Maar Zandvoort is een van de weinige gemeenten waar we geen verhoging gehad hebben. Dankzij het beleid van, van dit college. En OPZ heeft daar ook denk ik een belangrijke bijdrage in geleverd. Dus ik denk dat dat positief is. Ik hoop dat we binnenkort de cijfertjes gepresenteerd krijgen en ook de begrotingen straks weer voor 2017. En dan kunnen we kijken van hoe we zeg maar, bepaalde zaken, die knelpunten die er best wel zijn natuurlijk, hoe we die dan op kunnen lossen. Maar in ieder geval, ik denk dat als we kijken naar het collegeprogramma, het eerste punt, financiën op orde brengen, ik denk dat we daar in ieder geval goed in geslaagd zijn. Wanneer komt de begroting? Uh, ergens de komende maanden. Gaat er niet een uh, specifieke datum voor? Dat is wanneer ze er klaar mee zijn? Nou, dat, dat weet ik niet precies. Uh, nee. Ik moet eerlijk zeggen, van, uh, het is voor mij allemaal nog heel erg vers... dus ik moet nog een heleboel uh, lezen en, uh, en me verdiepen in allerlei zaken. Maar ja. uh, ik neem aan dat uh, zeg maar in ieder geval de komende maanden... Dan hebben we de voorjaarsnota en zeg maar, dan worden ook de eerste aanzetten gegeven voor de begroting van 2017. Dus dat zal de, de komende maanden zich uh, kort na de vakantie zal ze zin, ja. uh, dat ze een beslag krijgen. En ja, De hele coalitie mag daar uh, uh, invloed op hebben. Nou, ik denk dat alle partijen daar invloed op uh, mogen hebben. Ik denk dat dat ook uh, past in het kader van een stuk transparantie wat in de politiek thuis hoort. Maar is dat niet uh, uh, nadat de begroting gepresenteerd wordt dat dan iedereen er iets van mag zeggen? Maar... Nou, iedereen kan... Het college uh, biedt een bepaalde begroting aan. Dat zijn de ideeën van, zeg maar, uh, van, van het college. En dan kunnen alle partijen kunnen daar hun mening over geven. En uh, als daar zeg maar, een meerderheid voor is in de raad om bepaalde zaken op te pakken... dan uh, en, en, en, zeg maar, en dat zou bijvoorbeeld niet in de begroting staan dan uh, zou, dat, uh, zou dat kunnen als daar geld voor is en ja, is ja, tot de, de van de begroting wie is daar uh, verantwoordelijk voor? Nou, uiteindelijk wordt zeg maar, de, de begroting wordt gepresenteerd natuurlijk door het college maar de raad heeft daar het laatste woord in duidelijk ja, ik wilde vragen, heeft OPZ nog, nog plannen eigenlijk die op tafel staan? Ik kijk nu eventjes naar, naar echt die achter je zit, maar ga jij je daar ook mee, mee, mee in? Met de plannen van OPZ? Nou, er zijn in ieder geval, ja? zeg maar, er zijn een aantal zaken natuurlijk die, die denk ik gebeuren moeten. Hè, van mm -hmm. we hebben natuurlijk het hele waterloop, of het waterloopplein wat ik zeg maar. Het wat, ja. wat plannen voor zijn. Ja. Eh, waar, waarvan ik vind dat die, dat die zeker zijn beslag moeten krijgen. Zo zijn er nog een aantal andere zaken. Eh, pin me nu even niet af, vast op allerlei details. Nee, nee, nee. nee, nee. Eh, maar. Eh, er zullen zeker eh, zaken eh, zijn die ook bij OPZ, eh, zeg maar hoog op het verlanglijstje en op het prioriteitenlijstje staan, ja. die we de komende tijd op gaan pakken. Ja. En een van de, uh, van de dingen die ik, um, de laatste dingen is, um, uh, maar dat is jullie wethouder natuurlijk ook OPZ, zich sterk maken voor uh, zonnepanelen... Ik heb, uh, toevallig heb ik gisteren ook die brief ja. in, uh, in de bus ik gekregen. Ik Ja, ik uh, Nou, Dat is een brief van, uh, van uh, ondertekend in ieder geval door de wethouder. Door de wethouder, die, uh, ja. Die aankondigt dat er zeg maar, een collectieve ja. regeling... of een, de, een inkoopregeling komt voor, uh, voor, zonnepanelen. voor zonnepanelen. Ik denk op zichzelf dat dat een, een goede zaak is. Ik, ik ken alle regeltjes niet precies. Uh, en alle voorwaarden niet precies. Uh, wel denk ik zelf dat als je kijkt naar... Uh, we moeten naar duurzaam om energievoorziening, dus dat is duidelijk. Uh, moeten we dat dan doen in zonnepanelen of moeten we dat doen in, in, uh, in, in windmolens? Ik ben zelf geen voorstander van windmolens. Windmolen is een technisch ding die uh, zeg maar heel duidelijk zijn beperking heeft. Ja. Je kunt ze steeds groter maken en je kunt ze steeds hoger maken. Waardoor ze misschien wat meer energie. Maar ik denk dat de toekomst ligt met name in zonne-energie. Als je kijkt van, uh, dat er allerlei plannen zijn om bijvoorbeeld zonnecollectoren te maken in dakpannen. In flexibele zaken en dat soort zaken met hogere rendementen. Ja. Dan denk ik dat daar veel meer toekomst in zit als als in als in ja, waar iedereen ook... nu op, op zijn geld op zet. Als je over de grens gaat dan zie je dus allerlei boeren die dus uh, geen, uh, geen geen wikkel, uh, niets meer verbouwen maar dan zie je alleen maar hele velden ja. voor met allemaal ah, nee, zonnecollectoren nee, nee. ja. en zo maar goed is dit een initiatief van uh, OPZ dit is volgens mij geen initiatief van, van OPZ, het is een, denk ik een, iets wat aansluit in, in, in rijksplannen ten aanzien van, er zijn bepaalde doelstellingen ten aanzien van het bereiken van, van het aandeel duurzame energie, waarbij Nederland op dit moment behoorlijk achterloopt. Uh, dus ik denk dat, het, uh, dat dit iets is wat past in de vertaling. Maar de vertaling in is, uh, is, is iets van de wethouder voor OPZ of college? Ik denk dat dat van het college is. Ja. Er staat geen. Uh, ik heb nog even nagekeken, maar er staat niet bij dat we subsidie krijgen. Alleen maar dat we samen goedkoop kunnen inkopen. Voor zover mij bekend in ieder geval staat dat inderdaad niet in de brief. Nee, ik <laughs> nog geen, een keertje lees. Maar uh, ja, subsidieregelingen, ik weet ook niet of dat, uh, dat uh, zoveel uh, zo zoden aan de dijk zet. Wat denk ik belangrijker is, en ik weet niet of die geruchten waar zijn... maar dat zou nog eens even nagekeken moeten worden. Tegenwoordig is het zo dat zeg maar, op het moment dat je... Uh, met je zonnepanelen energie levert aan het net, dan krijg je daar een bepaalde vergoeding uh, voor. En ik heb uh, wat geruchten gehoord dat die uh, regeling uh, schijnt te verdwijnen. En dat zou denk ik een hele slechte zaak zijn. Uh, dus uh, als de, als, daar zou nog eens even kritisch naar moeten gekeken Kortom. worden. Jullie weten weer waar je, je heel hard voor kan maken. Nee, ik had... er, is nog, er is nog genoeg te doen. Wat maar ik had, ik had nog een vraag. Ja. Je, maakt jou, je maakt je hart voor, uh, voor Zandvoort gewoon. Hè? Zandvoort, de plaats Zandvoort. Maar niet Amsterdam Beach want nee, dat, dat is op dit moment is dat uh, sprake van he, dat mensen Zandvoort aan Zee willen veranderen in Amsterdam Beach. Ja, ik, ik, ik zou dat op zichzelf zou ik dat gewoon een slechte zaak vinden. Zandvoort ja. is Zandvoort en Zandvoort moet wat mij betreft ook Zandvoort ja. aan Zee blijven. Ja. Ja. Uh, ik begrijp ook wel, eerlijk gezegd, al die ophef niet van waarom het nu Zandvoort Beach moet zijn. We ja, om toeristen, geen... to om meer toeristen. Ja, er toe maar er zijn gaan ook een heleboel toeristen uit Amsterdam gaan bijvoorbeeld naar de Zaanse Schans of gaan naar de Keukenhof. Ja. We gaan toch de Zaanse Schans nu ook niet eens nee. de Amsterdamse nee noemen. Nee. En de keuken was nee. nu ineens uh, de Amsterdamhof of zo. Nee. Dus uh, nee. Nee. ik ja. denk dat... En dat is denk ik belangrijk van... Uh, dat we nog eens even, en dan samen met de maar ook denk ik met Amsterdamse VVV om te kijken van, hoe kunnen we Zandvoort nu meer onder de aandacht brengen ja. van, uh, van toeristen die in, ja. uh, in Zandvoort, en uh, die in Amsterdam zitten. Ik denk dat Amsterdam daar belang bij heeft. Hè, van ja. We praten over, uh, over de wens van, uh, van Amsterdam ja. uh, om toeristen meer te spreiden over de regio. Dus in in dat opzicht denk ik dat we die medewerking hebben. En ik denk echt niet dat een toerist nu ineens wat meer eerder naar als antwoord zou gaan als het Amsterdam Beach heeft. Dus ik denk dat wat, dat, dat, dat, dat gewoon flauwekul ja, is. Ja. Uh, we moeten, uh, qua marketing moeten we ons beter presenteren. Met name in Amsterdam, denk ik. Maar niet alleen in Amsterdam. Dat kan natuurlijk ook in Haarlem. Uh, en de rest van, uh, van de regio. Uh, als een uitstekende plaats waar je lekker even uit kunt waaien. Nou. Waar je gewoon op een goede manier uh, uh, toch je even kunt verblijven. Daar moeten we denk ik wel wat aan doen. Want als je natuurlijk met de trein hier in Zandvoort aankomt. Dan is dat natuurlijk een ramp. Vind ik zelf. Het heeft niet meteen een, een leuke uitstraling. Je breekt eerst je nek al over de fietsen die er allemaal, uh, die er allemaal staan. Uh, ik heb daar eerder een opmerking over gemaakt. Dat ik vind... Dat daar gewoon echt wat aan gebeuren moet. En ook op het moment dat je zeg maar, het stationsgebouw verlaat. Ja. Dan uh, vraag je af waar kom ik hier eigenlijk terecht. Maar daar gaan uh, ze nu wat aan doen. Dat is ook heel noodzakelijk dat dat ja, gebeurt. En, ja. en, en mocht dat zeg maar, in de raad te sprake komen. Zullen wij als zitten. daar wel je hart, zeker van? ons hart voor. Ja okay. dat daar ja. wat haast mee wordt gemaakt. Want dat is, uh, dat dat is inderdaad echt ik, uh, nee. Geen allure zeg nee. Oké, okay, nou... Daar nou, hebben we het over eens in ieder geval. Nou, goed nee? ja. zo. Oh, er zijn, meer er ja. zijn ja. wel meer dingen waar we het over eens zijn, toch? Gelukkig wel. in ieder geval, nou, heel veel succes met de komende periode ja. als vervanger van... en uh, ja, um, veel wijsheid toegewenst. Ja, dat is wel. belangrijk, denk ik. Ja. Oké, okay. ja, dankjewel ja, dan wel, Joop. Dankjewel. Ja.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 VFM! Met u, goedemorgen Zantwoord. Goedemorgen Zantwoord, we zijn weer bij u terug. En uh, voor ons zit Jelle Kuipers. En we hadden hem al gefeliciteerd, maar toen was hij er zelf nog niet bij. Wel gefeliciteerd, Jelle. Ja, dankjewel. Uh, de derde plek op de Nederlandse kampioenschappen judo. Ja, klopt. Het is toch geweldig ook. Ja, zeker een mooie prestatie. Ik ben ja. heel erg blij mee. Ja. En, en wat voor in een bepaalde graad? Of is het gewoon, uh, hoe, moet je dat, hoe moet je dat zien? Ja, je hebt verschillende leeftijdscategorieën. Dan zit ik in de min 18 en dan is het zeg maar uh, tot, en met de 17, tot en met 17. En het jaar dat je 18 wordt ga je weer naar de min 21. Oh. En dan heb je ook nog leeftijd, negen gewichtscategorieën. Dan zit ik in de min 90, dus dat is tot 90 kilogram. En uh, ja, daardoor ben ik uh, op de Nederlands kampioenschappen terechtgekomen. Dus dat zou betekenen dat je weliswaar min 18 bent. Maar als je uh, zwaarder gaat worden, dan komt er een probleem. Of ga je dan naar een andere... Nou, dan zit je weer in de plus 90 de plus dan. 90. <lacht> het zijn toch ook wel... Ja, zijn, zijn dagen voorbij dat ik mensen niet hoor zeggen... Nou, ik ben de plus 90 of zo. Dat is grappig, die ja. terminologie. Ja, dat ja. ja, is een mooi systeem. Ja. Maar dat betekent, uh, omdat je tegenstander... Je moet ongeveer... Ja, ongeveer gelijk zijn, anders is dus niet eerlijk natuurlijk. Als ik bijvoorbeeld tegen iemand van 40 kilo staat de judo, dan heeft diegene veel minder kans om uh, ja. te winnen dan ik, zeg maar. Ja, ja. Hoe zwaarder hoe meer kans om te winnen? Dat dan weer niet, want je hebt bijvoorbeeld ook uh, de lichtgewichten, dus bijvoorbeeld min 55 kilo, en die zijn dan weer heel snel. En uh, waar ik in zit, dat is meer op kracht en uh, hoe sterk je bent, zeg maar. En, en had je het verwacht dat je de derde zou worden? Of had je, was het uh, spannend? Ik had het wel gehoopt. Niet ja. echt verwacht. Um, ja. Maar toen ik de eerste partij uh, had gewonnen. Toen uh, dat dacht ik wel van nou, het zit wel een kansje natuurlijk. Ja, ja, leuk. Ja. En, en hoeveel partijen moest je? Ik heb uiteindelijk drie gejuddoot. Ik ben de eerste vrijgeloot. Toen kwam ik uh, gelijk in de halve finale terecht. Die ja. verloor ik helaas. En toen kwam ik uh, voor de derde plekken. En die won ik met een mooie Dus Met een armklem. Toen was ik derde geworden. Ja, dat zijn allemaal prachtige dingen die wij horen. Maar helpt het als je de eerste wint dat je dan voor je gevoel mentaal... Denkt uh, dit ja, gaat helpen. Ja, het is helpen. toch wel uh, ja, een stukje zekerheid natuurlijk. Tot als je de ja. eerste verliest, denk je nou... Dat wordt niks. Nee. Dan wordt het niks meer. Dan moet je er toch nog harder voor vechten. Ja. En als ja. je de eerste uh, hebt gewonnen... Dan sta je met een veel relaxter gevoel op de mat natuurlijk. Ja. En dan heb je, want dat heb je... Je hebt een zwarte dan. Ja, zwarte band. Heb, dat heb jij ja. zwart. Is Ik dat heb, het hoogste? Uh, ja, je hebt zeg maar uh, de zwarte band. En daarna krijg je nog verschillende dannen. Dan heb je ja. de tweede dan. Dat is dan ook weer een zwarte band. En dan heb je hebt in totaal veertien... 14 gradaties in de zwarte band. Ja. ja, maar het is wel heel, heel moeilijk. Ben je wel, om te halen. Ja, ja, dat heeft ja. volgens mij maar één iemand op de wereld. En, en dat was de Anton of niet? Nee, volgens mij Japanen. een Japanner. Een Japanner? Ja. Oké. Okay. Dus ja. Heb Jij hebt man. nog heel wat te doen, dan, denk ik, hè? Zeker weten, ja. <laughs> Hoe vaak train je nou? Ik train vier keer in de week. Eén keer in Zandvoort bij CanemU, daar ben ja. ik om mijn vierde begonnen. Ja. En drie keer in de week bij CanemU Haarlem. En dat is meer een wedstrijdgebied. En, Neem een slok, jongen. Uh, daarnaast doe ik ook nog twee tot drie keer krachttraining. Doe ik hier ook in Zandvoort. Yes. En één keer in Haarlem. Dus uh, dan kom je uit op uh, zes, zeven keer in de week. Ja, maar je moet wel veel trainen, denk ik, hè? Ja, anders uh, houdt het een beetje op, zeg maar. Krijgen jullie bij de training nou ook um, een soort training in... Je kan heel veel, maar beheers je ook als het nodig is... Snap je wat ik bedoel? Ik, ik kan me voorstellen dat je als je gaat stappen en dat je dan. dat jij denkt, nou mij kan weinig gebeuren natuurlijk. Maar dat je daarin moet gaan beheersen? Ja, dat wordt je wel aangeraden om dat soort dingen niet te doen natuurlijk. Alleen maar aanraden? Ja, het wordt niet echt gecontroleerd. Maar ja, ze raden het ze wel aan Laten ze aan jou ze, ja. nee, er is zelf aanraden. Is niet over. een training in hoe je dat moet doen? Nee, niet echt. Nee. Nee. Gebeurt het je wel eens dat je denkt van uh, <lacht> mij gebeurt niks? Dat ge is een rare zin eigenlijk. Gebeurt het je wel eens dat jij denkt mij gebeurt niks? Maar goed, je begrijpt wel wat ik bedoel. Nou, die gedachte niet echt. Maar ja, ik ga natuurlijk wel af en toe een paar keer uit. Want ja. denk, dat vind ik ook wel bij je jeugd horen. Dat het echt ja, niet nodig is. Maar wel dat het erbij hoort, zeg maar. Je moet het wel een paar keer gedaan hebben, vind ik. Ja. Maar dan doe ik het wel verstandig. Niet zeg maar een week van tevoren van een wedstrijd. Of, nee. Maar wel echt in de vakantie of zo. Dat ik gewoon geen wedstrijd heb. Ja ja, want anders dan het is het natuurlijk helemaal geen leven. Hè? Nee. Als je alleen, en, uh, maar trainen, je alleen maar aan het trainen. trainen, trainen. Ja. Ja. En je school natuurlijk ook nog. School hè? is ook heel belangrijk. Ja. Ja. Ja. Want wat en, doe je op dit moment? Ik zit nu op Vierhaven op het Santa Maria Lyceum okay. in Haarlem. Oké, okay. dus je hebt nog een paar jaar, twee. Nou, ik, ben, uh, ik zit nu in de vierde ja, en ik heb vorig jaar helaas blijven zitten. <laughs> door uh, ja, bepaalde uh, omstandigheden. Maar uh, ja, dat is nu nog twee jaar inderdaad. En als je dat, uh, dat hebt gedaan, wat, hoe ziet jouw toekomst eruit? Ja, ik denk dat ik wel gewoon door wil gaan met, uh, met mijn judo. Ik wil wel, uh, maar ja, mijn doel is zeg maar om op, op, op de Olympische Spelen te komen. Dat oh. zou ik wel heel graag willen. Dus als wij even een, een stapje voorwaarts doen, vijf jaar vanaf nu. Waar ben je dan? Hoe zie jij jezelf? Vertel eens, wat ben je aan het doen? Ja, ik denk wel bij de top van Nederland in mijn gewichtscategorie. En uh, uh, wat ben je dan de hele week aan het doen? Veel trainen, <laughs> maar denk ook nog wel bezig met mijn studie. Ja. Daar wil je nog wel mee door. Met ja. nog een studie. En Want dan... het is niet echt zo dat je met het judo is meer echt een hobby. En je kan er niet echt veel geld mee verdienen. Nee verdienen. Je en wordt nee. meer gesponsord en dat soort dingen. Maar ja. je krijgt niet echt ja, een leuke salaris of zo. Dus je moet wel een baan gaan zoeken. Ja. Of gaan studeren verder. Ja. In dat sport. vind ik wel belangrijk. Dat weet ik nog ja. niet zeker. Maar misschien wel. Spannend hoor. Ja. ja dus en wanneer was het precies, dit, uh, dit evenement? Wanneer... Volgens mij was het op 9 april. Was het. Dus je, heb, je weet al een poosje elke ochtend als je wakker wordt van er was iets heel leuks? Ja, kijk elke dag gewoon naar die medaille. Ja, leuk. Ik ja. kan me voorstellen. En wat is nu de volgende wedstrijd? Ik heb 30 april heb ik een European Cup in uh, Berlijn. Dat is zeg maar een toernooi uh, waar de eerste vier van elk land in Europa worden uitgezonden. En nu zit ik dus bij de eerste vier van Nederland. Oh. En uh, ja, daar komt wel echt de top van Europa. En dat is wel uh, een pittig Spannend, toernooi. Wel, wel, ja, nou, zeker. Berlijn, dus dat betekent dat je uh, hoe van tevoren daar naartoe gaat. Ja, dat dus wordt gesponsord? Nee, dat niet. Je moet, uh, in de min 18 moet je nog zelf betalen. En bij de min 21 wordt wel een deel gesponsord. Dus uh, we gaan daar met een busje heen, zeg maar, met een hele groep. En dan overnachten daar, overnachten we daar. En dan uh, hebben we dat toernooi en dan zitten daar nog drie dagen trainingstage aan vast. Nou, en dan nee, rijden nee, we weer terug. Ja, na toernooi. afloop. Je dus hebt uh, zaterdag en zondag heb je de toernooien dan. Ja. En dan moet ik zondag waarschijnlijk, omdat ik een van de laatste gewichten ben. En dan heb je maandag tot en met woensdag heb je nog een trainingstage. En dan uh, rij je woensdagmiddag weer terug. En wat moet ik mij voorstellen bij een trainingstage? Krijg je dan andere dingen dan dat je dat, dan hier de training krijgt? Ja, er wordt, ja de, zeg maar de, de leider van de juda Bond in Duitsland dan in dit geval. Die geeft dan de training. En ja, dan dus merk je wel dat er weer andere trainingen worden gegeven dan hier in Nederland. Nou, Daar leer je ook dus dat je van natuurlijk. De, ja, hè? heel veel ervaring ja. natuurlijk. Dat je eerste trainingstage. Nee, ik was, uh, vorig jaar was ik daar ook en dat was wel heel leuk. Veel, uh, veel dingen geleerd natuurlijk, en veel andere judoka's ontmoet. Dus het is ook weer een stukje sociaal gebied wat ja, je daarmee leert. Ja. Dat is altijd wel leuk. Ja. En kun je nu ook naar Europese verdere uh, kampioenschappen? Want dit was de Nederlandse kampioenschap. Dit was de hè? Nederlandse kampioenschap. Kun je ook naar Europese kampioenschappen of zo? Um, ja, als Europa? je zeg maar goed presteert op de European Cups. Ik had het Afgelopen weekend had ik ook een in Tsjechië. Dat was een beetje chaotisch gelopen, maar als je daar goed presteert, zeg maar, medailleplek haalt en een verdere toernooi, dan zit er wel een kans in om naar het EK min 18 te gaan. Dus, nou, nou, nou, nou. Daar is gaan we op dit hopen. Het een beetje te combineren dan met je school. Nou, het is wel, Zo, het is wel af en toe. Uh... Af en toe is het wel lastig natuurlijk. Als ik bijvoorbeeld uh, proefwerkweek heb of zoiets, dan, uh, ja, dan heb ik een toernooi dat weekend daarvoor. En dat moet ja. ik dan soms moet ik dat laten zitten, dat toernooi. Omdat ik, ja veel moet leren. Ja. En uh, ja, sommige, prestaties, maken, ja, sommige prestaties ja, ja. op school gaan er ook weer op achteruit. Dus. Ja, ja. En uh, bij Tsjechië zat er ook een trainingstage vast. Maar ik zit niet op zo'n bepaalde school die er heel makkelijk vrij voor geeft. Nee, dus... want dat hoorde ik laatst. Dat er inderdaad ergens een, school, een middelbare school was in Hoofddorp. Ja. En daar kun je je eigen rooster samenstellen. Als Klopt, je, ja. Uh, ja. En dan krijg je veel sneller vrij met school. Als ja, je een, dat is natuurlijk. Ja, die kans. Ja, dat is veel beter. Ja. Want ja, ik mis best wel veel van dat soort toernooien of uh, trainingstages ja. en door doe, mijn school. Jouw school doet, doet die, die weet het. Maken die weten het ja? wel. Het ze is zeiden... soepel of, of nee dat niet. Ze zeiden oh. in het begin wel, we willen er wel rekening mee houden. Maar het moet natuurlijk ook met je cijfers kunnen. Ja, natuurlijk. En uh, ja. Ja, ze zijn er niet heel soepel mee. Dus dat is af en toe wel jammer. Dus Berlijn is nu uh, de eerstvolgende en dan? Wat staat er nog meer op stapel? Uh, ja, daarna zijn de grote toernooitjes eigenlijk wel een beetje afgelopen einde van het seizoen. Tot aan de zomervakantie gaat het door en dan heb je zeg maar de rust. En uh, ja, daarna een paar kleine toernootjes, maar dat weet ik niet echt uit mijn hoofd waar dat allemaal plaats kan vinden. En in die rust betekent dat dat jij gewoon moet blijven trainen? Ja, ze raden het wel aan, maar je hoeft het, niet, uh, het is niet verplicht, zeg maar. Maar wel twee weken aan het einde van de vakantie, dan nou, willen je ze wel weer gaan trainen. Nee. Ja. Ja. En ze raden ja. je ook gewoon aan om door te gaan met kracht trainen. Dus ja. Ja. dat ben ik ook wel van plan. Want je bent ja. het gauw kwijt, denk ik ook, hè? Ja. als je niet uh, traint. Klopt. Dan ja. ja. heb je weer meer tijd nodig ja. om dat weer in te halen, ja. Ja. natuurlijk. Ja. Hè? ja. ja. Nou, het is uh, fantastisch. Ja, ja, ja. Ik bedoel, hartstikke leuk. We gaan dus nog meer van je horen. Zeker weten, ja, dat is wel de bedoeling. Ja. Nou, wij laat me horen hier voor de radio. Uh, als We weten nog je meer, te vinden ja, als je goed. weer uh, ja, Hoe ver deze de carrière van jou gaat. Ja, ik heb ook nog een eigen Facebookpagina. Daar zet ik ook alle stukjes en verslagen op van toernooien en zo. Dus, uh, oh, dat is leuk. Daar ja. kunnen jullie me ook volgen. Oké. Okay. Nou, fantastisch. Ja. Oké, okay. dankjewel. Nogmaals gefeliciteerd ja? Ja, dankjewel. en heel veel succes voor de toekomst. Bedankt. Dankjewel. Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Goedemorgen, Zandvoort. En het laatste onderdeel van ons programma is. Uh, Koningsdagactiviteiten. En daar zit Ernst Brokmeijer van de Stichting Viering Nationale Feestdagen Zandvoort. Zit hier ja, een bij ons. De hele titel. Goedemorgen. Ja, en wat kunnen wij verwachten, uh, Koningsdag? Ja, we gaan er dit jaar weer proberen met, met heel Zandvoort een, een fantastische feestdag van te maken. Ja. Um, en eigenlijk, ja, ik zou bijna zeggen, alle toppers, succesnummers van de afgelopen jaren die staan op het programma. Dus dat betekent dat we al heel vroeg in de ochtend beginnen ja. met de, de Vrijmarkt op de, op de Prinsessenweg... En wat natuurlijk uh, het mooie moment is om uh, de zolder op te ruimen en uh, de spullen te verkopen. <laughs> aan te schaffen. Ja, ja. We hebben rond Zonsopkomst, en dat is ook altijd, hè, we proberen echt dat heel Zandvoort ja, Koningsdag uitstraalt. Is ja. dus eigenlijk de oproep aan iedereen, hang de vlag uit. Hè, dat mag bij Zonsopkomst. Ja. Uh, en dat betekent dat wij uh, door Zandvoort rijden op dat tijdstip en uh, uh, een tiental taarten uh, verloten aan degene die uh, echt te uh, vroeg opstaan en uh, de vlag uithangen. Wanneer um, is het... Uh... Uh, ja, dat zal rond zes zijn. Uh, ik vroeg, moet zeggen, ik heb he? de exacte <laughs> tijd niet, maar dat is, dat is heel vroeg. En je mag hem ook echt niet eerder ophangen. Dus ze doen ook altijd twee rondjes. Ja, ja. Het is echt een, een strenge jury die rijdt voor zonsopgang al een rondje. En heb je hem dan al hangen, dan tel je niet meer mee. Zit je ook in die... Uh... Ik zit niet in de jury. Oh. Ik ben op dat moment, uh, zijn ja. we met een aantal heel druk ja. op de markt bezig. Maar dat zijn een aantal van onze bestuursleden die uh, ook die al vroeg op pad rond. gaan. Ja. Um, en, en overigens bij die markt zelf, uh, een deel van ons vrijwilligers is vanaf half vier al uh, ja. op pad uh, op Koningsdag. Ja. Dus die ja. hebben echt een uh, ja. hele lange dag. Ja. Dus dan hebben we de taart in de markt. Dan uh, gaan we naar uh, het Raadhuisplein om uh, half elf voor de officiële opening. Hè, de officiële aftrap van, uh, van Koningsdag. Uh, door de burgemeester uh, met het uh, um, uh, het koper ensemble. Um, ik weet niet of het de laatste keer in de, in de krant heeft gelezen. De laatste keer dat ze ook onder die naam zullen optreden. Dus dat uh, we zijn heel blij dat ze dat op Koningsdag uh, doen. Um, en daarna een optreden van Roll uh, Skills uit Zandvoort Noord. Die hebben vorig jaar ook een Prachtige demonstratie gegeven. Die zullen dat dit jaar rond 11 uur ook weer doen op het Raadhuisplein. Leuk. En dan gaan we ons eigenlijk opmaken voor ja, wat ik zelf altijd uh, ook een, een van de hele leuke onderdelen vind: de Kinderspelen uh, die rond het gasthuisplein uh, plaatsvinden van 12 tot 4. En waar ja, elk jaar echt honderden kinderen ja, kunnen klauteren, springen, klimmen, uh, draaimolens, uh, trampolines. Het is echt één grote kinder, uh, ja. Kinderspeeland. Um, en, en dat is eigenlijk wat betreft het officiële programma het laatste onderdeel. Ja. Maar wat we natuurlijk de afgelopen jaren steeds meer zien gebeuren... Uh, is dat uh, heel veel ondernemers in Zand wordt, uh, ja, heel, aanhaken, heel goed he? aanhaken ja, op Koningsdag. Tuurlijk, ja. En daar ook echt een fantastisch feest van maken. In de Haltestraat, op het kerkplein, op het gasthuisplein. Overal zul je vanaf de middag en in de avond optredend zien. Live muziek, bands, DJ's. Ja. Om, om er ja, echt een spetterend ja. einde ja. van Koningsdag ja, van te maken. Leuk Koningsnacht, hè? Ook ja, dat klopt. In de, ik weet het niet van in de Haltestraat. Uh, ja. uh, bij bij onder andere Laura en Hardy. Maar ook bij een aantal andere horeca gelegenheden. Probeert men ook Muziek. een beetje de traditie van de Koningsnachten. Die we vooral kennen ja. uit steden als uh, Den, Den Haag, Den Haag ja. Ja. Amsterdam. Maar ook dat een beetje naar Zandvoort te halen. Dus Koningsnachten al, al inderdaad bij de horeca. Ja. Dan op de dag zelf heel veel leuke activiteiten voor jong en oud. En dan ook ja, het einde. Um, um, en we gaan er ook nog steeds vanuit overigens dat het weer redelijk is. Ja. Ondanks alle, alle berichten in ja. de media. Ja, dat... een beetje somber hoor Maar wel ja, koud, koud volgens mij ook. Ja, ja. Het is overigens wel iets wat wij heel goed in de gaten houden. Hè, want ja. Ja, je kan je voorstellen als het wel heel slecht weer wordt. Ja, ja. dan zullen we daar toch uh, maatregelen op moeten nemen. Ja. Uh, maar gelukkig uh, hebben we nog een aantal dagen te gaan. En weten we ook in Nederland dat uh, ja. uh, als ze vanmorgen zon voorspellen maar, ja. kan het regenen en andersom. Ja. Dus we blijven goede hoop houden dat het in ja. ieder geval in Zandvoort en in deze regio uh, ja. meevalt. Ja. En ondanks dat het koud is... Goed, daar kan je Dan een extra je jas in... voor aantrekken. Ja, kouders, maar dat we in ieder geval redelijk weten, en droog een redelijk droge en mooie uh, ja. Koningsdag gaan. Ja. Ja. gaan ja. Zeg, en op, op het strand gebeuren daar ook dingen? Of doen ze dat zelf allemaal? Um, op het strand wordt in ieder geval vanuit onze organisatie niks specifiek niks? georganiseerd. Nee. Uh, um, ik, ik, ik kan me voorstellen dat een aantal ondernemers daar ook op inspringen met een borrel of activiteiten. Ja, ja. Ja. Uh, in de Zandvoortse krant deze week staat ook een hele pagina met allerlei advertenties van wat diverse ondernemers doen. Ja. Dus ik zou vooral zeggen kijk ook daarnaar. Uh, in de krant van vorige week stond ons hele programma. Dat kun je ook vinden op, uh, op uh, onze website koningsdagzandvoort.nl okay. staat op Facebook op Koningsdag Zandvoort. Uh, dus uh, ja, mocht je dus genoeg te doen, hè? meer informatie ja. willen hebben, dan kun je dat uh, makkelijk ja. vinden. Ja, leuk. En 5 mei, 4 en 5 mei, 4 mei ook jullie, hè? Nou, 4 mei is een apart comité, comité 4 mei. Ja. Uh, die de diverse herdenkingen in Zandvoort uh, uh, organiseert, onder andere. Uh, bij het Joods Monument om 12 uur... en de nationale herdenking s'avonds... met eerst een Vierf, dienst in de kerk... Ja, ja. En, en de, en de stille, tocht. De stille tocht, ja. tocht naar de monument. Ja. Ja. Ja. En dan uh, 5 mei... Uh, ja dit jaar echt weer een vrije dag voor iedereen. Dat ja. is natuurlijk in ja. Nederland... Ja. Uh, ja. tegenwoordig maar één keer in de vijf jaar. Nou, dit jaar hebben we geluk dat het samenvalt met de Met hemel dag. Ja, ja. Um, um, Een aantal activiteiten. Enerzijds voor, uh, vooral voor kinderen, kleine kinderen. We hebben in de ochtend... een uh, hele leuke vossenjacht... door het centrum... Uh, waar ook, ja ook weer tientallen kinderen op afkomen. Springkussen op het Kerkplein. Uh, in de middag uh, staat eigenlijk in het teken van uh, de ouderen. Ja. Uh, ook een traditie die we al jaren doen. Uh, de 55 plus bingo. En dat doen we sinds vorig jaar ook uh, in samenwerking met uh, de seniorenvereniging okay. Zandvoort. Uh, enorm succes. Uh, de krocht zit echt bomvol. <laughs> uh, en daar begint, uh, en dan moet ik even twijfelijk, 28 of 29 april kun je daarvoor uh, de kaartjes gaan ophalen... bij okay. onder andere Bruna ja. en Pluspunt. Okay. Um, en daar hebben we nieuw dit jaar. En uh, daar zijn we heel blij mee. Ook vooral op jeugdgericht zal er na de Vossenjacht gelegenheid zijn... om uh, met een aantal oude legervoertuigen... een rondje mee te rijden door Zandvoort. Hè? Dat is een soort ja, ook stukje... Dat is ook heel leuk. En, een, een goede connectie, denken wij. Hè? Voor jeugd is vaak uh, de Tweede Wereldoorlog... Ja, toch wel abstract. Het is iets van vroeger. Ver weg, hè? Het is ja. oud, het is ja. ver weg... Uh, dus we hebben ook bedacht, ja, hoe kunnen we dat nou iets tastbaarder maken? Nou, gelukkig hebben we ook in Zandvoort uh, een aantal enthousiaste vrijwilligers die een stukje ja, cultureel erfgoed uh, in ere houden. En een aantal oude legervoertuigen die gebruikt zijn door de Amerikanen en de Engelse Canadezen bij de bevrijding mm. van Nederland. Uh, om die beschikbaar te stellen. En uh, daarmee kunnen ze een rondje door het dorp rijden. En ja, op die manier proberen we ook vooral het idee van vrijheid. Hè, want ja, ik heb het volgens mij al eerder gezegd. Ik vind het nog steeds heel raar dat we in Nederland dat maar één keer in de vijf jaar groots vieren. Ik vind dat iets wat elk jaar gevierd zou moeten worden. Overigens, ik werk veel met mensen in het buitenland, die snappen dat ook niet. Bij elk land viert Wij elk jaar alles. zijn vrijheid. Maar op deze manier, als we dat met wat kleine elementen, zoals die oude voertuigen. Maar ook activiteiten voor de jeugd, dat levend kunnen houden. Ja, is dat iets wat ik heel belangrijk vind voor Nederland. Ja, dat ja, is, dat het is waar. Want, uh, ja. Nou ja, vooral voor de jeugd natuurlijk. Want het is, jullie, uh, jullie hebben natuurlijk niets met 4 mei-viering. Maar nee, we daar... Zijn daar, wij zijn er overigens wel altijd nauw bij betrokken. Het ja. zijn twee, twee aparte organisaties. Maar wij vinden uh, de feestdagen, Koningsdag 5 mei, waarop we vieren... Ja, dat valt natuurlijk heel nauw samen met de dag waarop we gedenken. Ja. Dat betekent dat er echt een hele nauwe samenwerking is. We ondersteunen elkaar in die nodig. En uh, nou ja, we proberen dat wel naar buiten toe ook wel gezamenlijk aan te pakken. Het een kan niet zonder het ander. Nee, nee. um, dus dat, ja, dat vinden wij... Uh, maar het belang voor inderdaad voor de jeugd is natuurlijk ja. heel groot. Ja. Want het is niet voor niks, denk ik, dat er nu een aparte 4 mei herdenking voor de jeugd komt in Maduredam, heb ik begrepen. Nee, ja. Klopt. Ja. Maar het zou zomaar, naar mijn idee, um, ingebed kunnen worden in, in de uh, grote 5, 4 en 5 mei viering. Ja. Dat is natuurlijk Ook, heel erg belangrijk. Overigens, en dat is meer mijn eigen observatie, zie ik de afgelopen jaren bij de 4 mei herdenking... En Zeker bij het monument aan de Nine-straat, Toch steeds meer jonge ouders ja. met hun kinderen komen. Um, um, als je dat vergelijkt met vijf tien jaar geleden. Is dat echt uh, nou ja, verdrievoudigd. Um, dus, dus ja, ik denk dat op zich dat bewustzijn ook bij jonge ouders er is. Ja. Ja. Of ja. ouders. Um, um, Om niet te vergeten. Van, nou, nee. Vergeet niet. Ja. En dat ja. ook bijbrengen ja. en, aan en hun kinderen. En het brede, breder trekt natuurlijk in dat hele wereldgebeuren. Wat en. vrijheid is. Het is niet, wij denken niet alleen meer aan onze eigen vrijheid. Nee. Maar ook de Maar energie... het wordt veel nee, meer. Nou ja, precies. Mondiaal, dat, dat is, dat is ja. een, een hele belangrijke. Ja. En, en natuurlijk, uh, 4 mei uh, wordt ook al wat breder getrokken. En, en ja, ik denk zelf nog steeds: de Tweede Wereldoorlog is daar heel belangrijk in. Absoluut. Uh, maar de link. En, en nou, wat ik net al over 5 mei zei. omdat te maken, ja. is die link met ook dingen die nu om ons heen gebeuren ja, in de wereld. Zeker weten. Ja. En daarbij stil te staan dat we eigenlijk heel blij mogen zijn dat we dat in een land als Nederland zijn. wonen. Ja. Ja. En uh, vrij zijn om te doen ja. wat we willen. Ja. Ja. Is daarbij ja. heel belangrijk. Ja. Ik zeker. vind dit wel een hele mooie afsluiting van uh, dit hele verhaal. We wensen jullie uh, uh, droog. Ja. Liefst het zon, ja. maar daar hebben we geen uh, voor de vieringen. En uh, ja, nou graag tot volgend jaar zou ik zeggen. Nou, helemaal wij, goed. Uh, ja. Dankjewel. Dankjewel, Eens. Wij uh, gaan meteen even door met de agenda. Okay. En uh, het is wel een hele leuke agenda. Tot en met 8 mei is de overzichtstentoonstelling nog steeds eerbetonen Frans Molenaar. Die is in het Zandvoorts Museum. Ja, heb je hem gezien? Hij is fantastisch. Ik ga hem nog zien. Nee, je moet echt, uh, echt okay. kijken. Ja. En dan hebben we... Tot en met 27 mei ook een hele leuke schilderij-expositie in Pluspunt van Pablo Klink, heel bijzonder. En dan uh, 22 tot 24, dus dat is uh, nu de havendagen bij de haven van Zandvoort, en die staan in het teken van Fru Fru de Mer. Waar ging het het net over had de met Bar de scheerlessjes? De... De... Ja. Uh, ja, en nu uh, die, uh, is er uh, vandaag tot en met uh, zondag. Uh, de NKC camper experience op het circuitpark Zandvoort. Ik heb begrepen dat daar wel 2000 campers staan. Ik uh, gisteren op de Noordboulevard kwamen ze dus allemaal aan. Ik heb werkelijk, uh, ik reed de andere kant op. Ik dacht bij mezelf: wat gebeurt hier helemaal? Al die parkeren. Ja, ja en er zijn heel veel dingen die je kunt doen uh, als camper-eigenaar. Op het circuit. Okay, spannend. Leuk. Uh, vandaag en morgen is er de Art Walk Zandvoort. Dat gaat uh, genieten van de kunst op internationaal niveau. En dat zijn vijf locaties op wandelafstand door Zandvoort. Ook heel leuk. En morgen, maar daar hebben we het al even over gehad met Gerard Scholte, is het zee-evenement bij het Juttersmuseum. Nou, daar komen allemaal, allemaal leuke dingen. Je kunt korren, je kunt knutselen, je kunt, nou, noem maar op, voor kinderen. Ja, en heel leuk voor hun Heel ouders. leuk evenement, ja. Dan zijn er ook morgen weer de 10.000 stappen van Zandvoort. De start is bij de Oude Halt van 10 tot 11.30 uur. En dan hebben we de Koningsdag, maar daar heeft u net alles over gehoord van Ernst. Koningsdag met diverse activiteiten. En het programma staat in de Zandvoortse Courant van vorige week. Maar uiteraard... Op de website. En uh, ja, dat wordt uh, heel erg leuk. Ja, dan is er ook Koningsdag bij Café Koper. Die zullen ook allerlei festiviteiten vanaf twee uur uh, gaan doen. En dan hebben we 30 april en 4 en 1 4 en 30 april en 1 mei. Oh 30 4 plus ja. 1 mei, sorry. Ja. State of Art uh, van de historische Zandvoort Trofee op het circuitpark Zandvoort. Ja, en dan hebben we 5 mei de Vossenjacht, waar Ernst het net over had. En dat is, uh, start is vanaf het kerkplein uh, om half elf. En we eindigen met 5 mei het festival op het Gasthuisplein en dat is vanaf twaalf uur. En dan wensen we u een goed weekend. Heel veel plezier met alle dingen die er staan te gebeuren. En graag tot volgende week.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 Maakt in doorgang, we zullen het doen, we zullen het doen, we zullen het we zullen het doen. we zullen doorgaan, als niemand meer verwacht, dat we weer doorgaan, in een sprakeloze nacht. De samen zijn.